Dit is Golse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Kringen. Er staat al op de redactie van Leo Joosten, Ben Lonen, Els van Kemenade, Lucie Roodbol en Bernard Robben. En de techniek is weer in de vertrouwde handen van Stefan Eikenaar, waarvoor onze dank. En vanavond wordt Golse Kringen gepresenteerd door Lucie Roodbol en Bernhard Robben. En we hebben interessante gasten. Marco Maas, een muzikale duizendpoot. Ik heb hem er maar even bij geschreven. Marco, pedagoog, vader, onderwijzer. Want uh, gij doet van alles. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. En Pieter van der Harberden. En Marleen van Es van de stichting Contour. En beide hebben we afgelopen zaterdag nog uh, bezig kunnen zien bij uh, in, het, in de kapel van Jan van Bezouw. Het was een hele interessante meeting, een workshop over de samenwerking met de commercie door de verenigingen. Want ja, die waren flink gekocht. Het is allemaal geen roze geur maneschijn, geen subsidie meer. Dus mensen moeten hun eigen broek ophouden en er zijn dus allerlei tools voor aangereikt. Mag ik het zo zeggen? Want daar gaan we het ook nog uitgebreid over hebben. Maar eerst altijd als van Oudzoom een rondje, wat was er in het nieuws? Lokaal nieuws, Lucie, internationaal nieuws, alles mag. Nou, en jij mag beginnen. Internationaal nieuws, dan zijn we heel lang bezig. Lokaal nieuws, niet echt zozeer lokaal nieuws. Maar ik wou het wel hebben over de Gorlse Revue. Volgens mij is deze week nog. En dan is het klaar, geloof ik, hè, met de, de Gorlse Revue. En ik heb hem gezien. En hij was leuk. Ik was de eerste avond, volle bak. Marjan van had had stampvol. Ze hebben staande ovatie gekregen. Nou. En... Uh, ja met uh, het was het was leuk. Het dus was je leuk. was kunt het uh, aan de luisteraars van harte aanbevelen. Ik kan het aanbevelen. Ja, ik kan het aanbevelen. Ja, ik ben eigenlijk niet zo'n revue-mens. Maar je gaat erheen omdat er toch... Uh, ja, ik vind, ik vind het gewoon fantastisch dat er in deze gemeente... zoveel mensen tijd en energie steken om een, een revue neer te zetten. Dus ik vind als inwoner van deze gemeente sowieso... dat je dan je belangstelling moet laten zien. Ik vond het decor ontzettend leuk. Uh, het goed, we hebben echt goede acteurs, zaten in de groep... En er werd leuk gedanst. Het zat eigenlijk best leuk in elkaar. Maar ja, vraag je nou. Ja, ik, nogmaals, ik ben geen revue mens, uh, Maar ik, ik, ik toch wel respect voor de mensen die dat zo neerzetten. Ja, nou, ze hadden ook best wel uh, redelijke ja. recensies. Hè? Zowel ja. in het als Belang. Ja. Aanvankelijk was er een beetje kritiek, vond ik, door, door, door Henk van Raak. Maar later uh, is je toch uh, aardig bijgetrokken. En ja. hij had. Uh, deze week ook nog aardige recensies hoor. Ja, dit liep in het liep een beetje fout. Er ging iets mm -mm. met de techniek mis. Ja, ja. Maar dat hebben ze knap opgelost. Ja, en ja. ja, nou ja, nogmaals, ik vind het al ontzettend leuk dat er zoveel mensen, dus een hele groep, zich daar zo mee bezighouden. Ja. Mijn dochters hebben ooit jaren geleden gedanst in die revue. Ja. Dus ik weet dat ze maanden, ik weet heel lang, intensief bezig zijn ja. om zoiets neer te zetten. Dus. Uh, dus vind je ja, dat vind als... toch knap. Zegt hij ja. iets over het talent van Chef ja. van Wilshoek? Ja, Luchtens, zeker. Bedoel, zeker. Ja. Ja. Ja. Hij, doet, hij doet het bijna helemaal, dacht ik, helemaal alleen. Ja. En beden, bedenk maar eens, elke twee jaar een nieuwe revue. Hè? Die dus ja. uh, geïnspireerd is op de actualiteit van, uh, ja, van het er gebeuren. Hè? Dat ja. is toch knap, ja. vind ik. Ja, Wilshoek kan je. En niet elke gemeente heeft zijn eigen revue. Hè? Nee, nee, nee. nee, nee Tilburg, Tilburg, Tilburg, Tilburg. Ja, Tilburg, ja, die is ook leuk. Maar ook ik vind ieder twee jaar. En uh, ja. ja, dit is toch een hele club mensen die zich ja. daarmee mee bezighouden. En ja. nogmaals, we hebben echt hele goede acteurs hoor. Dat, ja. dat vind ik eigenlijk het leukste daarvan. Dat je, mensen die kom je normaal in, in, in winkels tegen en, en, en die zie je daar echt uh, figuren spelen. Daar kan ik toch wel van genieten. Ja. Nou, Mooi. Dat was jouw nieuws? Dat was, ja, het is geen nieuws. Het was even wat kwijt. Nou, het is in ieder geval een leuke mededeling voor ja. degenen die nog alsnog willen gaan. Ja alleen uh, Ladies First. Uh, dus jij mag ook nog wat uh, nieuws verklappen al, als wat nou, is. Uh, mijn... Voel je niet verplicht hoor. Maar, uh. Nee, ja, bij mij ligt het geworden belang nog helemaal, uh, helemaal vers op tafel. <lacht> Ik heb er nog niet ingekeken. Helemaal <lacht> oh, druk bezig geweest. Hey, met, uh, de organisatie ja. van, uh, van Van afgelopen zaterdag. Van van ja? Gaat veel tijd ja. in zitten? Ja, toch wel. Als je, ja, ja? je wilt toch wel zorgen dat iedereen op de lijst staat en uh, dat alle bedjes klaar zijn. En, mm. Dus ik uh, ben er even niet aan toegekomen. Oké. Okay. Marco, had jij nog nieuws? Nou, eerst even onderschrijven inderdaad het talent van Wil. Ja. Zo om de twee jaar eventjes een revue uh, maken en brengen. Complimenten. Ja. Uh, het nieuws, ja. Ik uh, schreef over nadenken. Het schoot wel iets door mijn gedachten. In het uh, Gollens in mijn stukje stond ook even dat ik uh, de staking uh, van vrij recent uh, onderschreef. Ja. Ik dacht wel gewoon al die mensen op dat veld. er moet toch ook een potentieel deel zijn. die uh, deze regering in het zadel hebben geholpen. Ja. Dus misschien voor ja. volgende keer goed nadenken waar je op stemt. Ja. Het zal, het zal niet zo heel lang meer duren, denk ik, voordat we weer mogen. Denk, denk ik, ik? Ik vrees, ik, ik vrees, ik vrees het dat ze eruit gaan, gaan zitten. Ik, ik, ik had vorige week gedacht, van. van nou, we komen er vanaf. Maar helaas, dat gaat niet lukken. Maar we poelen straks als de uitzending voorbij is. Oké. We zullen het lokaal houden. Maar ja. uh, dat was jouw nieuws. Ja. Pieter, jouw ja, nieuws. Een stapje van de, van de nationale politiek naar de, lo naar de lokale politiek. Mark. Ik heb uh, acht jaar in de raad gezeten en, en daarna gezegd... ...dan ga ik een paar jaar mijn bek houden. Maar zater, zaterdag toen ik thuis kwam van onze mooie bijeenkomst... zag ik een dagblad dakblad liggen. Ik lees die krant niet zelf, maar ik kreeg hem zo dus af en toe van de buren. <laughs> en uh, daar uh, was een overzicht van hoe het nou was gesteld... ...met de politiek in Tilburg en Omstreken... Die had overzicht, heb je waarschijnlijk ook gezien. Mm -hmm. overzicht. Het stond over Goorlen. Uh, als ik me niet vergis, uh, de politiek in Goorlen was een beetje saai. Een beetje saai. Ja. Nou, dat kan ik toch niet zeggen. Moet je. Dat kan ik niet zeggen, nee. Ze houden <laughs> ons aardig bezig. Misschien voor een buitenstaander of zo, ja, maar ik vind ja, het maar, best is, het, niet saai. Dat moet dan toch uit de koker komen van de correspondenten die hier... Uh, ja, als ja. uh, ...prabels dat blad. Dat is Bas Vermeer, even kijken. Bas en Vermeer, Henk, Henk van Raak. En in welk opzicht, hebben ze geschreven... in welk opzicht het Waarom saai is? Waarom was het een is? beetje saai? Ja. Waarom? Oh, hadden ze hadden ze ja, voorbeelden een van zo? Een... Er gebeurde te weinig. Ja. Er vielen geen koppen. Ja. Er traden geen wethouders of zo. Ja. Ik denk dat soms wel zo dat het journalisten zo schrijven... er moet bloed vloeien en anders dan is het niet spannend genoeg. Als het, als zo de van. Ja, Er was dus een hele gedegen wethouderfinanciën. Ja, ja, ja, en ja en dat klopt. En eigenlijk stond er allemaal niet, niet zoveel spectaculairs op de agenda... Nou. Nou, ik denk, nou ja, Alle ik denk, ik denk ik, ik, nou, ik, mij valt wel op van dat er uh, niet iedereen uh, op feestjes, uh, borreltjes uh, dan al middellijk begint over de lokale politiek. Maar als er men over begint, dan heeft men toch ook niet over saai. Hmm. Dat nee. ver, verbaasde mij een beetje. Ja, mij ook. Nee. Want het houdt nee, de gemoederen vind... aardig bezig, ja. zeker binnen het verenigingsleven. Ja. Ja. Ja. Dat kwam trouwens in de revue ook duidelijk uh, tot uiting hoor. Dus je ja. was een beetje verrast door de ja. observatie van... Uh, Pas van Meer waarschijnlijk. Dat weet ik niet. De, het moet natuurlijk wel uit die koker. We zullen een scritie volgen. Ja. En dan zullen ze een gezonde stukje sturen over meneer Bas Vermeer. Meer. kunnen we ja. misschien straks nog even bellen naar Henk van Raak, Want die is morgen jarig. Die wordt 60. Wat is die 60? Dus misschien te vragen van of oh. die niet alleen zult worden, maar ook slimmer. <laughs> dus, uh, dat was jouw nieuws, uh, Pieter. En, nou, ik had ook nog een paar dingetjes genoteerd. Um, Uiteraard de Goordense derby, uh, GSBW en GOAP. Ik kwam er gisteren langs, het zat er hartstikke vol. Er stond een grandioze tent en het, het is 1-1 geworden. Maar het trok ontzettend veel volk. En Toen heb, las je, ik. heb jij gescoord? Nee, ik heb niet gescoord, oh. nee, nee. Maar ik, heb, ik, ik kwam er langs fietsen en het was aardig druk. Oh, leuk. En uh, nou ja, ik vind het wel leuk. Dat, uh, ik ben wel een ontzettend voetbalfan, Maar ik moet je zeggen, naar nou, dit soort derbys ga ik nooit kijken. Ik kijk een beetje thuis. Voor de, morgenavond kijk ik naar Barcelona tegen AC Milan, volgens mij. Uh, op de moeite waard. Maar wat, wat zou... Het moet aan de paal zitten. Ja. Okay. Wat, wat, wat zag ik in de, in de Tilburgse Querie, Adoptie rotondes gorelen. het is geen 1 april grap. Adoptie? Oh, ja, ja, de gemeente Goorle biedt. Ja. Luister, de gemeente Goorle biedt ondernemers uit de gemeente de mogelijkheid om een rotonde te adapteren voor herinrichting en onderhoud. Ik denk dat is echt flauwekul, dus dat is zo voor 1 april. Nee, dit bloed serieus. De ondernemers dragen de kosten voor aanleg en onderhoud van het Groene Middendeel. En als tegenprestatie kunnen ze hun bedrijf presenteren via reclameborden op diezelfde rotonde. De is dat... paletuur drie jaar. En het eerste jaar geldt als een proefperiode en de Goorlers en Ruudse ondernemers kunnen tot en met vrijdag 20 april inschrijven. En op 25 april wordt eventueel na loting duidelijk wie welke rotonde adopteert. Ik dacht, is het nou echt geen flauwekul? Is het nou bloed serieus? Ja, het staat er bloed serieus in. Je kunt het ook nog opzoeken op www.goorland.nl. Er staat meer informatie en een inschrijfformulier. Ik had gedacht dat het gewoon een 1 april grap was. Echt waar? Ja. Het kan hoor, het kan het kan maar beter. Beter. Ah, ja, ja, ja, je, je. Ik, ik heb het boy, is, is het geen 1 april grap? Ik kan, ja. ik kan me niet voorstellen dat het echt bloedserieus is. Maar ja, ik tuin er ook, ik tuin ook, ik tuin ook bij, bijna in. Want uh, reclame maken op een rotonde, dat is een des een levensgevaarlijke ja, verkeerssituatie <laughs> creëren <laughs> natuurlijk. Moeten ze ja, beslist nou, nou, niet nou, doen. Maar goed, maar ik, denk, Want, ik denk Ik denk. Eerst 1 april, jullie hebben het niet gezien? Nee. nee, ik heb het dat niet gezien, dus het is aan mij voorbij gegaan. Maar het lijkt me ook een element van de hij is niet leuk. Maar er nee. stond er nog eentje in. Ik denk, is het nou ook 1 april? Gemeente Goorlen laat baby's vroeg lezen met een boekstartkoffertje. Ja, is dat nou ook flauwekul? Ja, dat lijkt me wel. Baby's en leren nee, lezen? Nee, nee, volgens mij nee, niet. Je, hè? Nee, is dat serieus. Klopt het? Wethouder Sperber, die reikt op vrijdag 13 april het eerste boekstartkoffertje uit in de bibliotheek. En het gratis boekjes wordt verstrekt aan ouders die hun baby inschrijven in de gemeente Goorlen. Dat is toch flauwekul, hè? Stefan is de of wat moeten we hier nou mee? Ja, ik moet je zeggen, ik tuin er bijna zelf ook in hoor. Lezen is, bent met z'n eens zo. lezen is een onmisbare vaardigheid in de samenleving. En in het eerste jaar, ja dat staan wel, ontwikkelt een kind zich snel en leert veel nieuwe dingen. Dat klopt, dat ja. klopt. Maar alleen met jouw uh, vrouwelijke intuïtie, is het flauwekul of, of is het echt waar? Nee, ik extra? vind er wel iets in zitten. Samen een boekje maar... bekijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versies voorlezen, verhaaltjes vertellen en dan naar luisteren. Kinderen die aankomen met boeken... hebben straks een voorsprong op school. Dat is natuurlijk wel een feit. Ja, twee, maar op, twee. We uh, hebben hier twee onderwijskapten. Nee, nee, vol, vol, dus. Volgens mij is het flauwekeul. Is het Ja, daar, daar, daar ben een boekleeskoffertje. Ik bedoel, we hebben een prachtige bibliotheek... Maar, jen, waar jen, jen je gratis gelezen, lid van bent hè, jen als jen jen kind. Jullie het niet gelezen. Ik heb de pap gezien. Ja ja, denk... Maar jij dacht ook van het is een 1 april grap. Nee, ik, ik, ik heb dat denk ik, ik nog. Ik zal het straks aan mijn vrouw vragen, die heeft uh, in de bibliotheek gewerkt. Maar dat is <laughs> toch. je hebt met, met, toch. Ja, uh, dat weet ik. Oké, nou goed. Het is ook... daar, uh, daar stond trouwens ook nog bij de, de koninklijke onderscheiding voor, uh, hoe die, voor meneer Klinkers. Dus we hebben een beroemde kinderarts in Nicolas, Harry Klinkers, die is uh, koninklijk onderscheiden. Ik even uh, af, afscheid genomen bij het. Ik uh, van een hoogleraar van de universiteit. Die is. Dat heb, heb ik even niet de ja oh Van, van, uh, van heel hoog tot oh. super Een soort nou, commandeur als je geworden. Dat is toch hartstikke hoog. Maar goed. Kan het nog nou, hoger? dan uh, ook nog even de moeite waard om te vermelden. Er, is dus, er komt aan een week van de amateurkunst. En dat is namelijk in de periode van 2 tot 9 juni in Gorla en Riel. Uh, maar er komt nog denk ik, een aparte, aparte radio-uitzending ja. over, dat heb ik Gelijk. althans begrepen. Maar dat is toch wel de moeite waard en er is natuurlijk straks van alles te doen. Hij wordt officieel geopend op woensdag 30 mei, met een debat over het cultuurbeleid. Dat, zou, kan, dat kan wel spannend worden. De toonstelling, er is ook iets te doen in de hallen van de fabriek van Puinbroek. Er is een kinderconcert. Uh, Treedt op ook het Oosterhout Symfonieorkest in de Fraterstuin. Het seniorenorkest, de jongens, er is van alles, wordt vervolgd in een aparte uitzending van Golse Kringen. Lek. Maar er wordt weer iets aardigs georganiseerd. En dan, uh, ja, ik mag eigenlijk geen reclame maken, maar ik las toch in de krant dat uh, Kees van Gils met zijn fraaie dierenspeciaalzaak genomineerd is voor dierenspeciaalzaak van het jaar 2012. En niet wegdraaien. Ja, kijk, uh, volgens uh, Stefan we dan op ons... Op als lazen van het media gebeuren. Maar ik vond toch wel een leuk succesje voor. Nou, hij is genomineerd. Voor de hovel. Hij is genomineerd, hij is genomineerd. Dus er is een bepaalde dierenspeciaalzaak genomineerd hier in Gorle, Stefan. Nou, en op 5 mei volgt de uitslag. Nou, hey. dit was. Uh, dit was mijn nieuws. Heel leuk. Dan gaan we naar het onderwerp. Marco. Marco Maas. Oh ja. Een muzikale duizendpoot. Ik las nou. het. Ik heb er maar gelijk onder gezet: pedagoog, onderwijzer, vader. Hoe, hoe, hoe word je zo'n muzikale duizendpoot? Even los van, even, want je bent daarna ben ook nog eens onderwijsman. Uh, gaan studeren, werk aan de Pabo. Ja. Als uh, basiskracht gewerkt op het schrijverke. Ja. Collega van mijn zus Wilma. Inderdaad. <laughs> maar hoe, hoe word je een muzikale duizendpoot? Ja. Sorry dat je in het goals belang komt, En dan zetten ze daarboven. boven. Dan, dan, dan ben je dat in één keer. Ik, ik, ja, maar je zit, ik, je zit ik op de foto op... te midden van, te midden ja. van de gitaren en basgitaren. Ja. Ja, ik en, heb uh... heel lang ja. op die foto zitten kijken. Ja. Ja. Ik speel je al die instrumenten? Ja. Ja, dus. ja. ja, Speel je al die instrumenten? Uh, in meer of mindere mate, ja. Dus, uh, dit is uh, gevraagd door Jan, door de interviewer... Um, is gevraagd van, goh, zet je al die instrumenten die je gebruikt is... Hebt voor die musical zet die ze bij elkaar en ga er eens tussenin zitten. Ja. Dus dat heb ik gedaan. Maar een, uh, een recorder is geduldig. Dus je neemt een partij op en die spoel je terug als het ware. En dan begin je over je eigen partij heen te spelen. En als dat ja. niet goed gaat, dan speel je gewoon ja. nog een keer in en nog een keer. Ja. Totdat het er goed op staat. Ja. Dus er zijn uh, instrumenten tussen, kijk op gitaar, een daar kan ik goed uit de weg. En op toetsen aardig, zo'n accordeon, dan moet ik in, uh, in tien keer een partij inspelen... En dan eerst links en dan rechts. Maar goed, daar hoor je niks van als je dat terughoort. Dan denk je, hé, hey, die speelt accordeon. Maar heb je dat gewoon jezelf aangeleerd? Zo tussen ik de bedrijven. Heb, de boel, je, bent toch, je hebt toch gestudeerd. Ja, ben je nog steeds aan het studeren. Ik, ik heb een, uh, toen ik een jaar of 16 was, denk ik, een gitaarleraar gehad. Ik kon niet meer op zijn naam komen. Hij heette ook Peter, niet de Peter van Dorst die daar staat. Maar die heeft hem heel goed onderwezen over, uh, over muziektheorie, over akkoordentheorie. En als je dat begrijpt, dan kun je op elk zeker een, een, een, net zoals een toetsenbord, het heel visueel. Je kunt gewoon de tonen zien zitten. Ik heb bijvoorbeeld trompet of zo, of saxo moet je combinaties van je handen maken. Dat kun je dat niet, niet zien. Bij een piano niet. kun je dat zien. Ja. En dan kun je uitdenken welke toetsen je moet pakken. En dan kun je dat is helemaal te dus bredeneren. je ja, tokkelt wat op een piano en het, en het klinkt nog eens heel geloofwaardig. Nou, ja, bijvoorbeeld. Of, of oh. ja, ik weet hoe die akkoorden zitten. En dan begin ik bijvoorbeeld eens een liedje vanuit, uh, vanuit de piano te combineren. En dan vanuit alle beperkingen ontstaan daar heel leuke dingen. Oh. De leukste muziek is juist die... die uh, Enigszins beperkt is, dus uh, de muziek die beperkt is. Ja, ja. Sting, heeft er ooit... nou, Sting, is. Sting heeft ooit, eens dus ooit heel mooi uh, uitgelegd op tv. Weet je toch? Ta ta ta ta. Dat is van Beethoven. De vijfde die, van Beethoven. Die gebruikte ja. hij. Ja. En toen liet hij het horen. Als je al die pauzes ertussen uithaalt, dan hoor je alleen maar ta ta ta ta ta ta ta. Maar door die pauzes, door wat je niet speelt, wordt het interessant. En dat klinkt heel eenvoudig, maar daardoor is het wel geniaal. Zo min mogelijk spelen en dan, dan staat het er in één keer. ...is de beperkte muziek gelijk aan minimal music... ...want uh, Philip Glass, dat is ook zo'n componist... ...die dus inderdaad minimale muziek... ...maar die heeft een bepaalde toonladder... ...en dat herhaalt hij eindeloze malen... ...maar er zitten wel hele fraaie ja. stukjes... ...heel, stukjes heel mooi bij hoor... Ik, ...Ik ken ja, het niet, direct, niet maar Philip ik ken Glass ik ken muziek... ...dat is dus ja. echt, dus echt de moeite waard. Ja. Maar, um, ...maar dit doe ik niet omdat ik dat zo geweldig interessant vind... ...dat ja. komt omdat ik het niet beter kan... Dus ja, ja, je weet ja, waar ja. je beperking... ...en geen dingen gaan doen die je niet kunt... Ja. Maar jij bent dus hartstikke muzikant, Want jij schrijft, jij bent bezig met de vijfde musical voor jubilerend ja. schrijver. Ja, de vijfde. Af. We zijn nu in dat Nou, als je, als je ziet wat je allemaal had gedaan. Je moet dus een eindeloze fantasie bezitten. Want je schrijft ook de muziek, de teksten, alles het zelf. verhaal, alles. Alles, ja. alles zelf. Ja. Zo. Vind, vind, ja. vind ik knap. Ja. Dank je wel. Dat vind ik knap. Ben je nooit gevraagd zo voor de Efteling om daar eens iets te komen? Nee, uh... maar als je nou over muzikanten... Ik weet toevallig wie... Daar bijvoorbeeld de muziek maakt, nou en dan als je ons naast elkaar zet, dan verdwijn ik in het niets. En ja, die is zo goed, die, die jongen die dat doet, ja? die is zo, zo waanzinnig, zo'n waanzinnig goede muzikant. Dat is echt gigantisch. dan sta ik, kun je dat ik het zo maar zeggen, maar kwijlend na te kijken. Van mijn god, wat wat hoe ja. kun je dit toch doen? Zo mooi en goed. Ja. Cool. Maar zo'n musical, hoe ja. begint dat? Hoe be begin je eerst met een verhaal en dan de liedjes? En uh, dan de hu -hu -hu -hu. Dat kan allebei. Ja? Maar uh, want je zei toen straks zo grenzeloze fantasie. Maar ik heb altijd wel de neiging om iets te zoeken, iets um, een oude wet of een legende of om altijd van zoiets uit te beginnen. Dat vind, dat vind ik leuk. Ja. En uh, wat ik dan ook altijd leuk vind is om dan het zo te doen dat dan achteraf blijkt dat iedereen het fout heeft begonnen. Uh, sorry, hè, fout heeft begrepen. Op ja. de vorige Lustre musical heette het Zwaard van Mosser Edna. Ja, hoe heet ik al de naam? <laughs> nou, spel hem maar, maar achterstevoren. Ja. Dan staat er andersom. Ah. Dus de, de, de hele musical ging om achter de naam van die man te komen En dat bleek gewoon dat hij zijn naam ah, andersom had gezet ja, Maar jij vorm. komt toch op het idee? Ja, nou ja, hoe kom je daarop? Ja, dan weet ja. ik niet, dan ga ik een stukje lopen Of, of dan in één keer denk ik, god, dat zou ik leuk vinden als dat zou gebeuren En uit een stukje verhaal, of vanuit een stukje dialoog bouw ik dat uit Van wat zou ik nou grappig vinden? Ik heb heel vaak dat ik ergens ben, dat ik iets zie gebeuren En dat vind ik dan grappig En dan moet ik, en, en ja, wat, wat is die grappig? Nou ja, dit en... Dat gebeurt daar, dat vind ik grappig. En, en dat bouw je uit naar een verhaal. En dat ja. begint inderdaad zo klein, tot het uiteindelijk een paar maanden later. Je uh, zou zelf ook een hele goede kinderboekenschrijver kunnen zijn. Weet ik niet, heb ik nooit geprobeerd. Moet, dan, moet je toch eens een keer gaan proberen. Ja, maar ik weet bijvoorbeeld een ex-collega van Marenske ook van het schrijven, die heeft dat gedaan. En die, ja. uh, maar die heeft dan in één keer in een ja, paar die dagen Ja, ook een keer in Godse kringen gehad. Toch God. is het vreselijk ja. moeilijk om voor kinderen te schrijven. Ja. Want wij volwassenen, als wij naar iets niet zitten te kijken, dan zitten wij beleefd als wij het niet zo leuk vinden. Netjes af te wachten totdat het, hè, totdat het afgelopen is. Maar kinderen, als ze het niet leuk vinden, dan gaan ze... Klieren. Dan gaan ze onrustig worden en dan die laatste onmiddellijk blijft. Dus je moet iets schrijven waarin de kinderen geboeid zijn en dat lijkt me heel moeilijk. Ja, dat is vier keer gelukt en of dat deze keer gaat lukken, ja. Ik hoop, ja, maar ja, dan Het zal altijd... toch wel? Ja, dat is ja, vier ja. keer gelukt. Is. Nee, maar, nou, maar je zegt ja. het, maar dat is wel wat voor mij ook ontzettend spannend is. Ja. Ja. En dat is eigenlijk het enige waar je het voor doet. Want maar Hoe kom je, je in die titel? De Wetten van Wolfenstein. Ja, Bij... Het allitereert lekker. Ja? En, en verder. Maar je kunt ja. geen tipje van de sluier oplichten. Ja, nee. of... ja hoe, hoe komt dat? Ik, ik, ik, ik kwam dus. Nou ja, er zijn dus vier wetten. die op het kasteel hangen. En met één van de wetten is iets aan de hand. En dan heb ik. En, en dus op een gegeven moment. Het begon. Ik ben begonnen ook uh, met de, de titel. De na, uh, nee, het Uur van de Wolf. Of De Nacht van de Wolf. Uur van de Wolf is het programma. Wow. Nacht van de Wolf. Zo kwam ik erop. Van, goh, in die nacht moet iets, iets gebeuren. Maar gaandeweg het schrijven. ging die nacht steeds verder naar achteren. Want die nacht die was ook niet. Uh, ...buiten geloofwaardig neer te zetten, vond ik. Want het wordt buiten gespeeld bij daglicht. Ik denk, dan moet ik vanaf. En die wetten werden steeds prominenter. Hmm. Ja, en dan in één keer is het... ...nou weet je, dan in één keer is het de wetten van Wolfenstein. Het is zelfs heel raar dat ik soms wel eens met schrijven bezig ben... ...en dan, dan kom ik er binnen en dan zeg ik tegen mijn vriendin of ja, god ...nou weet ik ook weer een stukje hoe het verder gaat. Omdat ik dan zelf gaandeweg het schrijven pas ontdek van... ...oh wacht, zo gaat het verder. Of dat ik soms al wel weet hoe het afloopt... ...maar nog geen idee heb hoe we daar terechtkomen. Hoe Dan... kijken jouw kinderen naar hun vaders? Is dat de fantasierijke vader die uh, alvorens ze slapen gaan... Uh, aardig, uh, een aardig verhaal te horen krijgen? Of mm, Dat valt reuze mee. Ja? Ik heb dat vroeger wel is gedaan. Zo'n zo verhaaltje uit de mouw schudden. Maar wel grappig dat je dat zegt. Is, uh, dit is een verschrikkelijke tijdsinvestering. En ik vind dat leuk. Maar er zitten ook nu andere mensen in dat gezin. Ja. En uh, ja. mijn dochter, Imke... Die, uh, ja. Dat is wel degene die op een gegeven moment de doorslag heeft gegeven. Die zei van, ja, ik zou dat toch wel leuk vinden als je dat nog een keer zou doen. Want zij ja. zit nog op het schrijverken. Zij stimuleert jou. En die had toen zoiets van, goh, ik vind, ik vind het nog wel leuk. Maar ja, goed, het, het, het, de tol die ze betalen is wel dat ik daar verschrikkelijk veel tijd... En als ik zeg verschrikkelijk, dat is ook gewoon... Uh, ja. of, Kun je ongeveer berekenen dat is, Als ik daar... Uh, Nee, dat is, dat is niet om te zetten. Dat is elke vrije minuut. Ja, van, vanaf, uh, vanaf het moment dat dat werd genoemd uh, vakantie uh, in, in juli-augustus. En vanaf dat elke vrije moment dat je bezig bent aan het denken bent. Uh, als we ergens naartoe gaan, altijd ja. een boekje bij me. Altijd wat krabbels van. hey en dan schiet ja. er weer iets naar binnen. Con Continu. En dan begint het proces van de liedjes opnemen. Ja. want dat is natuurlijk ook nog iets, dan moeten al die partijen één voor één ingespeeld worden, eerst de drums en de bas, gitaar, alles langs elkaar Mijn hemel en dan, je, je hebt twee dingen onderhanden momenteel behalve dus zeg maar de, de, het repeteren voor, voor, voor de musical ook nog uh, op 18 april kenderkwijk, ja. in euroscoop leg dat eens dus even toe kenderkwijk, uh, versta je dat maar alleen uh, ja. Ja. ja ik kan niet hier... <laughs> nee Kenderkwerk. Het staat helemaal niet. Oh, okay. Kwerk, nee, dat nee, ken ik niet. Kindergeschreven net je vertaalt. Dat is een uh, initiatief van de Stichting Tilburgse Taal. Ja. Die promoten het uh, dialect. Ja. Om het zo maar even te zeggen. En die hebben al. Een aantal jaar hebben die een, uh, een uh, kindermusical... Nee, sorry, een kinderfestival. is een, een, um, dus echt in de Euroscoop, In hè? de Euroscoop, ja. in de grote zaal. En ja. uh, een aantal scholen die strijden dan om, uh, ja, om de eerste prijs te krijgen. Een aantal liedjes uh, toegewezen van uh, uh, Harry Swinkels schrijft hij en Wim Glorius. En die leveren die uh, liedjes aan aan de kinderen. En dan uh, zijn er altijd mensen nodig om dat te presenteren... Mm -hmm. En het eerste jaar hebben ze schijnbaar een presentator ergens vandaan gehad, maar die kwam van Boven de Rivieren. Dus ja, dat was een, ja, was een beetje een raar contrast van, van iemand van Boven de Rivieren, maar die dan wel zo'n dialectfestival organiseerde. En een collega van mij, Patrick van der Brandt en ik, wij doen al sinds jaren een dag links en rechts wat, wat presentaties als, als duo Oma en Aal. Vrouw, ja. ook niet hoe we aan die naam komen. Ik was oma, en toen, ja, wie ben jij dan? Dan nou, ben ik Aal. Nou, ja. En toen gingen we verder. Dus daar was ook heel lang over nagedacht. En in, uh, in die te presenteren wij dat festival. Zo. En dat doen we graag, in dialect. Ja, en, uh, ja want ik heb jullie ook gezien toen ja, bij, bij ja. de opening van het uh, nou, kees Robben prentalaantje ja. in Huizen-Padua. ja. Daar waren ze ook inderdaad bezig ja. en op school zelf ook een ja. keer. Ja, dat is, dat klinkt, het, het ziet er goed uit en het klinkt, ja. het klinkt leuk. Ja. Is Paul Spapers er ook bij betrokken? Nou, Paul Spapers zit ja. altijd vooraan met een groot foto en uh, die ja. Ja. maakt dan foto's van ons. Ja, Paul ja. Ja. Ja. Ja, oma en halen en Paul Spapers zijn uh, goed bevriend. Kijk. Ja. Ja. Dus met jouw collega, inderdaad Patrick ja. van der Mand, dat, doe, dat, doe, dat bejaarde duo Oma en Aal. En ik denk wel eens van, mijn hemel, hoe heeft Marco Maas nog tijd kunnen vinden om te studeren? En je bent nog, want je moet wel even je les op de Pabo. Ja. Ja. Hoe vind jij tijd zeg maar, om, om, om je normale werk te doen? Want dit is in feite maar wat je erbij doet, hè? Omdat je het graag doet natuurlijk, hè? Ik denk dat muziek, muzikaliteit, uh, fantaseren... Ik denk dat dat jou op het lijf geschreven is. En fantaseren zeker, ja. <laughs> ja, ja. ja het, is, het is een cliché, maar... Uh, ik heb een vriendin die alles draaiende houdt. Uh, ja? En die zo gek is dat ze het allemaal goed vindt. En daar ben ik me ter degen van bewust. Maar dat is echt... Uh, ja, ja. Want maar ook jij, dat studeren... Jij, jij in 2006 ja. kreeg jij het aanbod uh, om uh, te solliciteren bij de PABO. Ja. Dus je werd gevraagd om daar... Nou ja, kijk, dat is het papier Dus ben je hard, onderwijskundig hè? ook nog eens een kei? Omdat ze je gaan vragen om daar iets te komen doen. Ja, ik ben blij dat dit dan uh, op de PABO niet gehoord wordt van je <laughs> <laughs> Maar nee, het, het was, ik, ik dus gaf ja, bijles aan, uh, aan studenten, rekenen samen met een collega. En er ontstond een vacature op de PABO voor een nieuwe rekendocent. En uh, toen ben ik gevraagd om te solliciteren. Zo is het eigenlijk. Dus toen ben ik in een sollicitatieprocedure terechtgekomen. En uh, twee maanden later had ik van de ene zitterende baan een andere zitterende baan. Maar dit is ook in combineren. Heb jij nooit het de, de, de idee gehad of het de behoefte gehad om bijvoorbeeld uh, echt een beroeps te worden ten aanzien van het uh, muzikale gebeuren? Nee. Of uh, zeg je nee? Is dat te onzeker? Is dat een te onzeker bestaan? Ja, ik, ik denk dat. Ja, ja dat, dat valt volgens mij. Nou, geen droogte te verdienen. Nee, nee? Nee. Ik, nee, Wel leuk om het erbij te doen. En, uh... Ja, maar ook jou ja, met, met bandjes ook. Want we, ik speel dan ook in een band. En ja, gewoon wij zijn met negen man. Als je dan ziet wat er aan onkosten gaat. Nou, en, en, en geluidsapparatuur. Dan zou je al, al 2000 euro voor een avond moeten vragen. Wil het echt dat je iets aan over gaat houden? En dan heb je nog maar 150 euro. Dan heb je nog niet de onkosten eraf gehaald? Maar dus, je hebt ja, niet dan... wel wat vrije tijd, uh, Marco. Om aan het gezin te besteden. En uh, je slaapt ook nog wel een x ik slaap. Uurtjes neem ik ja. aan. Ja. Ik hoop het wel, ja. Nou, hij ziet er al gezond uit. Ja, nou, ik vind het knap. Ja. Maar ook nog gaan studeren in, uh, in de onderwijswetenschappen. Ja. Gespecialiseerd. Nu docent aan, aan de fondus. En ik vond, je geeft rekenlessen. Ja. Je schrijft mee aan leesstof en begeleidt studenten, toekomstige leraren op de Open Hof de bongert en ja. op het Schrijverge. Ja, dat is, dat is vanaf. Je bent ook een bevlogen ja. iemand, hè. Je maakt ja. muziek, je schrijft, je, je, je, je, je, je componeert. En dit soort dingen wil je ook doen. Wat bezielt zo iemand en waar haalt hij de energie vandaan? Dat is een hele goede vraag. Ik heb geen idee, maar het, ja, het, het wordt allemaal zo mooi opgezond. Kijk, de, het begeleiden van de studenten oh, ja. is gewoon of, deel van mijn werk. schat je jezelf denk ja, ik. Je. Weet niet, ik weet het niet, misschien ja. ben ik reëel. Ja, en hij heeft natuurlijk één stuk van het antwoord heeft hij al gegeven. Dat je hebt een partner die thuis alles opvangt. Precies. Dat scheelt veel tijd. Ik vind het heel fijn dat je dat nog een keer herhaalt. <laughs> ja, en je als het niet duidelijk overkomt, <laughs> dan heb ik een probleem. Maar goed, jij schreef een werkboek over rekenen in de serie Rekenmeesters. Ik heb een aantal dus was, verschillende was noodzakelijk boeken geschreven. dat kennelijk. Ja. Nee. Niet noodzakelijk? Nee, absoluut niet. Nee. <laughs> nee, wat kun je? Zeg ik nou het nou maar. Dan. Stel maar even de vraag. Ja, ik ben altijd serieus. <laughs> maar de huidige onderwijzers kunnen toch ja. niet rekenen? Wie zegt dat? Ja, als ik, als ik de, zeg maar, uh, onze minister moet geloven, dan uh, is er ja. van alles mis. Ja. Ja. Van, van alles mis van met onderwijzer. Met, met, met, met Noem je, de je, Noem je mijn iemand Mijn grootste vriendin op? Ik zal nou, het, zal ik zal maar, maar, er wezen. niks over zeggen. Maar um, kijk, wat ik wel. Maar zo slecht is het dus niet, maar mag, mag, mogen die conclusie nee. trekken? Nou, sowieso. Iedereen die bij ons van de Pabo afkomt, die kan rekenen. Alleen wat wij nu. Uh, wat je soms binnenkrijgt en wat, uh, wat, wat kinderen, wat studenten nog kunnen aanrekenen, dat valt wel eens tegen. Mm -hmm. Bij aanvang. Ja? Ja. Dat valt wel eens tegen. Maar als ze weggaan, anders krijgen ze geen diploma. Dan worden ze uitgebreid uh, opgetoetst. En, uh, ja. en ik vind, onze minister is erg goed in het negatief neerzetten van het onderwijs. Ja, is dat zo? Ja, waar? vind ik echt. Ik vind Hoor, onderwijs op ja? een hele negatieve meneer. Je, ik hoorde ze vanmorgen we weer een fout, ja, in de fout gaan, ja, op de radio. Ja. Ja. ja. Echt heel negatief. Het gebeurde echt heel... Het verhaal heel... van dat ging dat naar dat snijden in het, het aantal ja. blikken van nou, dat klopt allemaal wel weer niet. Ja. Nee, het, het werd ontmoedigen. Ja. Nou, minister had je toch wel van de kunnen bedenken van dat snij iets anders is dan ontmoedigen. Hè? Ja, ja. Nou. ja, ja. Het ging over die vormen uh van beroepsonderwijs die bijna niet gevraagd worden zoals artiest of uh, dierenspeciaal, uh, weet u wat uh, mm -hmm. uh, dierenverzorger of zo nou, je kunt dat niet van een dag tot ander dag wegsnijden, je ja. kunt wel proberen te zeggen, nou daar is zo weinig behoefte aan in de samenleving van dat ja. je dat misschien ja. kunt opmoedigen of dat je moet die dingen wat dichter bij elkaar moet zetten ja? Ja. maar de onderwijs die van de paap ook komen die zijn gewoon goed geoutilleerd die zijn uh, goed opgeleid, bekwaam ja. ...staan terecht voor de klas, daar is niks mis mee... Dus Marja van, we moeten Marja van wel maar eens een briefje sturen. Zo van ophouden, tante, want... Uh, Nodig, zes uit. Slecht beleid. Noodig, ja, nou, dan ben ik <laughs> er ook. Dat ze beter dan. <laughs> ja, ja als, het, als het die mevrouw, dan is alles, ja. alles en iedereen in het onderwijs. Die heeft een vrij makkelijke baan. Ja. En, uh, maar ze moest eens weten. Ik denk, ga jij eens een dag voor de klas staan? Ja. Welke basisschool, ja. middelbare school, beroepsonderwijs, gaat maar eens doen? Maar wat, wat, wat, wat was de reden, Marco, dat jij zeg maar het basisonderwijs vaarwel zei... en dus toch uh, de andere kant ging? De naartoe. Nee, en dat is heel eenvoudig. Ik heb altijd zoiets gehad van, goh, op een PABO werken, dat lijkt me ook nog wel eens leuk. Maar ik had er de papieren niet voor. Want met, met HBO met PABO kun je niet werken op de, op de PABO, PABO zomaar. Maar nu werd ik gevraagd om als de hele, toen junior docent te starten. En de voorwaarde was. Gevraagd, ja. toch de ijdelheid. Nou, hè? ik werd gevraagd om te solliciteren. Dus ja, stilte de ijdelheid. Waarom doen ze dat? Waar, waarom, wat, wat? Omdat ze mensen nodig hadden en ze hadden goede ervaringen met ons. Aha. Die, die bijlessen die, die werkten. En, uh, ja. Ja, en, en ik ben gaan studeren toen. Dat was de, dat was de tegenprestatie. Ik moest wel gaan studeren. Wat? Wat moest je gaan doen? Ik heb onderwijswetenschappen gestudeerd. daar ben je klaar mee? of daar ben je klaar mee vorig Nijmegen? jaar. Nee, eh, open universiteit. Want dat vond ik wel heel fijn. De reistijd die u nou noemt, ja, die, die had ik dus niet. Ik moest wel eens een keer naar Heerlen of naar Utrecht. Maar uh, heel veel zelf plannen. Heel veel zelf... Um, en dat, dat heb ik heel goed geregeld met mijn baan. Ik werkte toen ook deels op de avondopleiding. Was ik ochtends vrij. waren de kinderen op school. Kon ik heel de ochtend studeren. Ja. Kreeg een halve dag van de baas. Dus in totaal had ik sowieso al een dag die ik gewoon ja. zelf kon studeren. Waar geen kinderen thuis, niemand thuis. En ja, dan heb je al één dag in de week uh... tevreden over de open universiteit. Helemaal. Ja. Ja. En wat haal je dan? Je master of hoe heet dat? Ja. je master. master. Dus je bent ben master, geen dokter anders. Universitaire master. Dat, dat, dat, dat, dat was vroeger de dokter oude titel. Pieter, jij was nou een echte ouderwetse dokter anders. Hè? Ja. En nog ouderwets gepromoveerd. Ja. Hè? Ja. Dokter. Dokter, dokter zelfs, kijk, dat is weer... Ik ben de Stop laatste, scherm de scherm laatste mij. lichtingen. Na mij zijn allemaal masters geworden. Masters. Ja. ja. Ik ja. vond Anders eigenlijk veel mooier. Ja. Ik gebruik het nooit, ik vind het, ik vind nee. het een feesthoedje. Nee. Ja, ik heb er niks Sta voor. Sta je niet in een telefoonboek als... dokter alsjeblieft niet. Alsjeblieft niet, je nee. Zeker? nee, nee, nee. Oh. nee, nee, nee. Ik ga kijken, Lucy. Ik ga kijken hoor. <laughs> ik, ik gebruik mijn titel... Zelden, alleen Veel als zelden. ik denk: van als ik daarmee een andere plezier kan doen, <laughs> ja, op school. Goeie moet hoef je dat niet voor te schamen? Nee, maar het is toch een fraaie prestatie. Ja, ja geweldig, geweldig. <laughs> toch? Maar hij, ik heb hem mijn titel verworven in 1986 en dat is volgens mij in de vorige eeuw, hè? Ja ja. Ja, ja, ja. Maar gelukkig, op mijn bul zat niet zo'n plastic dingetje. Zo van, ja. houdbaar tot. Dat zat ja. er niet bij. Ja, ja, ja, Marco, ik lees ook nog in het stuk, um, ja, dat de, de leerkrachten momenteel ontzettend veel extra klusjes moeten doen en het schrijven van behandelingsplannen. Het is allemaal, ah, zo zeg jij, te ver doorgeschoten. Het primair proces, goed lesgeven, moet niet in het gedrang komen en dat gebeurt ja. nu wel. Ja, Jan heeft... Er... Is, dat, is dat echt het leeuwen? Nee, Jan heeft daar een... een um, de interviewer Jan heeft daar... Loh? Jan Loone. Ja, ja, heeft daar een... Um... Een stukje uitgehaald uit het gesprek. Uh, wat ik er nu van meekrijg, is inderdaad dat er zoveel geschreven moet worden. En kijk, die handelingsplannen, hartstikke goed. Dat je beredeneert uh, wat je gaat doen met, met kinderen. Nee. Maar wat daar ook staat, in eerste instantie moet je wel zorgen dat je daar fit overdag met die kinderen aan, aan de slag kunt. Ja. En dat niet uh, 80% van je energie opgaat aan allerlei randverschijnselen, ja. rapporteren. En uh, daar heb ik wel eens het idee van dat dat nu het geval is. Ja, ja. ja. En je hebt in de zomer van 2011 heb jij op jouw vakantie aan het Gardermeer uh, hard gewerkt. Dan ben je met jouw liedjes bezig geweest, lees ik hier in het stuk. 25 liedjes zijn het geworden ja, voor... Uh, inderdaad. Zitten er potentiële hits tussen of Absoluut zo? Absoluut niet. <laughs> nee, ja, goh, nee. Er zitten daar potentiële hits tussen. Ik, ik, ik denk dat. Uh, ik heb geprobeerd om korte liedjes te schrijven. Mm -hmm. Dus uh, zoals men vroeger rekening mee moest houden met singeltjes. Als ze te lang werden, dan verdween het in het gaatje, Want dan kon het er niet meer op. Ja. Heb ik geprobeerd van nou twee minuten hooguit. Ja, ja. Twee, soms zit er een beetje overheen. En. Uh, ik, ik, ik heb geprobeerd om, om ze zo te schrijven dat het een beetje blijft hangen. Ja. En ook weer geen allerlei ingewikkelde akkoordconstructies, maar gewoon eenvoudig. Als nou die musical van start gaat, mogen wij eens een keer komen luisteren of uh, horen we heel daar graag, niet bij? Heel graag. Ik zat al te denken, laat het log maar komen met de tv-camera's. Ja. En... Um, ja. Nou, als jij nou laat weten wanneer het is, dan, dan zorgen wij dat we er zijn. Laat ik weten. En dan vragen we hem nog eens een keer terug. Je ja. had het over een liedje van twee, drie minuten. Ik heb nou een veel langer liedje. We gaan aan de muziek beginnen. Charles Aznavour. Ja, prachtig. Ik ben idolaat van Charles Aznavour. Nee. Ja. spijt me geweldig, ja, ja, ja, ja. maar die man is, uh, die wordt in mei 88 jaar. jaar ja. En die zingt de sterren van de hemel. Iedereen kent toch hopelijk Charles Aznavour. Zijn grote doorbaan, die kwam destijds uh, toen Edith Piaf hem hoorde zingen. Die heeft hem meegenomen naar de Verenigde Staten. De man is onder andere bekend van dus uh, Un enfant de Cézanne. Liedje van Boudewijn de Groot, een meisje van 16. Ja, ja. La Maman, She... Uh, yesterday When I Was Young, La bohaine. Ik ga draaien zijn nieuwste cd die is uitgekomen in augustus 2011... Ik heb een speciaal aangeschaft en dat nummer heet Decoude de Poin. En het is uiteraard het liedje, hij heeft alleen maar liedjesliedjes gemaakt. Luister maar eens, maar het is vijf minuten. Decoude de au cœur, j'en ai pris tant et tant. J'en ai pris tant et tant que ma raison vacille En fouillant mon passé qui fuit au fil des ans Perturbant mes pensées Quand de fil en aiguille Le soc de ma mémoire en déterre d'antan Creuse les souvenirs de ces saisons furtives Mille fleurs fanées éveillent des printemps, de remords, de regrets, au rendange tardive. Des coups de poing à l'homme en ai-je assez reçu, dont les bleus restent encore et marquent ma mémoire, Le visage en prénom m'a jamais disparu, des pages déchirées. De mes reines victoires, j'ai bouffouillé fiévreux le passé de mes nuits, les recoins de ma vie, les lieux de ma jeunesse. À rechercher sans fin les pourquoi, les pour qui, j'en suis souvent réduit à haïr mes faiblesses. Coup sur la gueule encaissée, sans broncher, comme un champion déchu sonné et pathétique, accroché à la vie à mes cœurs tiennés pieds, refusant de tomber, bien que du chaos technique. Le pacte qu'il y ait, mes amours au bonhomme. Fallait honorer s'est avéré fragile. Il repose mort né au tréfonds de mon cœur, noyé de quelques larmes et de phrases futiles. Qu'êtes-vous devenu, vous, fleur de mes vingt ans, qu'à peine butiné, je laissais sur la route? n'existait plus que sous les cheveux blancs D'un cœur chloroformé Seul et vivant de doute Vous qui m'avez aimé Vous qui m'avez haï Vous qui m'avez trompé par dépit Ou vengeance Vous qui avez pleuré bien plus souvent Que riz, mais blessé par mon ego. Indifférentie. Coup de poing par-ci, en coup de poing par-là. Dans l'âme, dans le cœur, que je croyais sans suite. Sans me douter qu'un jour les remords seraient là. Affibler le regret, courant à ma poursuite toujours le jour et ne pensant qu'à moi Croyant vivre d'amour, j'ai vécu de conquêtes De rêves frelatés, d'égoïstes et Et là, j'ai décroché les lampions de la fête Je récolte aujourd'hui des coups de poing mangeurs Offrandes d'un passé Primer de certitude. Vieux jus du bimorange Retour à l'envoyeur Adieu la vie comblée Salut la solitude Le dernier coup pour moi Est le coup de canif Dans le cœur raccourni De mes nuits en détresse Le coup du destin se fait définitif, qui j'ai de mal aimé, pleur chant du passé, ces amours de gelesse. Nou, dit was Charles Aznavour, en ik zeg nogmaals, ik ben helemaal idolaat van die mama, dat is volstrekt terecht en legitiem, denk ik, hè. Nou, het andere onderwerp, vrij onderwerp, een workshop over de samenwerking met de commercie voor verenigingen in Goorlen en Riel. Zo stond het althans in het Goorles Belang. En uh, op zaterdag 31 maart, dus de dag uh, van de workshop zelf, stond er ook nog een fraai artikel in het uh, Brabants Dagblad. Clubs in Goorlen krijgen les in geld. Pieter, vond dat zo mooi. Ja, jij bent uh, Vaan, dus uh, een van de organisatoren. Leg eens uit, waarom heb je dit georganiseerd? In samenwerking met die bijzonder, charmante gastvrouw. Dat was uh, Esther Schouwstra, zeg ik dat goed? Schouwstra, Schouwstra, Schouwstra Hofstede. En uiteraard was zo ook bij uh, onze Marleen. Die komt straks ook netjes aan bad. Uh, maar leg eens uit, waar, hoe, hoe kom je op het idee om dit te gaan organiseren? Dat is ja gewoon oppikken. Je zag hier in de gemeente, maar ook elders, dat de gemeentelijke subsidiekranen dichtgedraaid worden... En uh, volgens mij is het zo dat uh, een aantal besturen van verenigingen een grote denkvat maken. Die denken dat als dadelijk de crisis voorbij is, dat dan die subjetkranen weer open gaan. Maar volgens mij is het dan de geest uit de fles en die gaat er nooit meer in. Nou, dat betekent dus dat als, uh, als die gemeente niet meer over de brug komt, dat je dan verenigingen uh, dan moet wijzen op een aantal andere mogelijkheden. Mm -hmm. De stichting waarvan ik voorzitter ben... Uh, die heeft welzijn en gezondheid uh, in het vaandel. En welzijn betekent dat wij uh, ja, het, het verenigingsleven graag willen ondersteunen. En toen kwam dat idee om dat te doen. En uh, in de loop der jaren heb ik wel geleerd van dat je dat soort dingen niet, niet op je eentje moet doen. Maar dat moet je samenwerken. Met, dus het eerste wat wij hebben gedaan is samenwerking zocht met, uh, met Contour. En uh, ook de Rabobank had al eerder uh, kenbaar gemaakt van dat ze daarin graag een partijtje in wilden meeblazen. Ja. Dat, dat, was het, dat was de start ja. heel leerzaam. Ja, het was, was afgelopen. heel leerzaam ja, het was heel leerzaam ja, het was afgelopen zaterdag, vond je het druk? Was, was, was er druk? Een, een, ik had het iets drukker verwacht maar waren jullie tevreden met de opkomst? Ja. Uh, ik had uh, ik had de wetenschap lopen met mevrouw ja. Schouwstra die, die dacht dat ik uh, dat ik, dat wij geen uh, 25 mensen op de been zouden kunnen brengen, oh. toch zeker niet op zaterdagochtend zei ze. Oh, nou. Dan, uh. Nou, dat zal wel meevallen. Dus ik begon, ja. ik begon te bluffen en te roepen van, nou, minstens honderd. Met mijn achterhoofd had ik zitten van, als ik een 75, uh, als we de 75 binnenkrijgen, dan ben ik al dik tevreden. Wat dat... opviel, een aantal mensen kwamen uh, zaterdag naar me toe en zeiden: hey, de grote zijn er niet, heb je dat gezien? En de grote verenigingen bedoelen ze maar, de sportverenigingen. Ja, de sportverenigingen. Maar ja. um, we hadden al eerder in de voorbereiding... met elkaar gezegd van dat je er rekening moest houden... ...dat die niet komen, die, uh, om een aantal redenen. Die voelen ze daar vaak wat groot voor. Meen je dat nou? Ja, ja, ja groot voor. Want je, ook elders in andere gemeenten... Uh, ...zijn het niet de grote sportverenigingen... ...die vooraan staan bij dit soort evenementen. Kijk, die hebben toch nog altijd vaak in, een sponsorcommissie die nu nog geld binnenhaalt. Alleen, ik, vind, ik, ik vond het wel jammer. Maar dat... ook die dreigen toch te worden, ja. neem ik aan. Maar, kijk, het aardige is, Van deze mevrouw geeft niet alleen zeg maar, een cursus aan verenigingen, aan besturen, ja. maar doet het ook omgekeerd aan, aan het bedrijfsleven. Ja. Ja. Want ook, denk erom, in het bedrijfsleven is, een, is men bezig met een denkslag te maken. Ja, echt een knop omdraaien. Die hebben ook het gevoel van, we gaan niet meer door met, we kunnen ook niet meer doorgaan, financieel, maar we willen ook niet meer doorgaan... Ja. om altijd maar weer voor Sinterklaas te spelen. We ja. willen wel een aantal dingen doen, maar... niet op die oude manier zo van... Uh, ja, we nullen uw naam in het programmaboekje en u krijgt drie vrijkaartjes. Ja. Dat is uit de tijd, dat is verstrekt uit de tijd. Ja. En zij, ja. uh, uh, uh, de cursuslijster zei ook van, ja, van... zij geeft heel veel trainingen juist ja. aan... mensen die zeg maar in een midden- en kleinbedrijf uh, zitten... of wat groter bedrijven. van, ja, als we nou het anders willen doen... Hoe doen we dan? En dan komen ze met hetzelfde verhaal. Eis en tegenprestatie. Ja. ja. Nou, Bovendien leert het je ook natuurlijk... op die manier ook kritisch naar je eigen... vereniging te kijken. Hè? Zo van... Uh, je, als je inderdaad iets te bieden wil hebben... moet je ook kijken wat heb ik te bieden... en wat we te bieden hebben. Moet je dan ook inderdaad... Uh, goed, goed kunnen, goed doen. En dus, goed kunnen verwoorden. En, goed kunnen verwoorden en uh, het, het ja... Dat vond ik het leuk. Het was inderdaad een soort denkslag die gemaakt werd. Van niet alleen maar, je moet ook creatiever gaan worden om toch op een of andere manier gelden binnen te krijgen. En uh, nu word je min of meer gedwongen, zeg maar, om dat te doen. En het is niet altijd verkeerd. Ik Best was, al, ik was eigenlijk al verrast ja. als je dus bij die, uh, zeg maar bij het, uh, die groepsopdracht. Hoeveel creativiteit er ja. toch in vrij ja. korte tijd los werd gemaakt. Ja, ja daar viel me ook, viel me ook uh, best wel mee. Hè, dat er best wel hele aardige ideeën tussen zaten. Want het valt dus niet mee hoor. <coughs> Want je moet inderdaad, wat je ook zegt, een soort win-win situatie creëren. Maar uh, het bedrijfsleven moet maar willen. En ik denk dan wel eens, ik dacht even op mijn eigen situatie hè, van, van het heem. Hè, zo van, uh, dan gaan wij samenwerken met het bedrijfsleven. Wat gaan we dan doen? Gaan we nou het heem... Gaan we dat uh, exploiteren? Ga ik nou zeg maar uh, ervoor zorgen dat mensen bij ons bruiloften en partijen vieren? Dat kan niet. Dat is een probleem. Want dan wordt oom en neef wordt volstrekt terecht boos, denk ik. Want dat is nu uh, een con concurrentie van één tot kinderen. Dan zijn Tenzij in... wij ook marktconforme prijzen gaan. Uh... Zijn jullie geen trouwlocatie? Wij zijn wel trouwlocatie, ja. Hm. ja. En bij, nou, ons, bij, ons, bij ons kun je voor 150 euro kun je dus inderdaad een, een wettelijk huwelijk sluiten. Alleen in onze heemschuur, die wordt dan uh, niet uitgeruimd, maar die wordt leuk aangepast. Zetten we een paar leuke touwbanken neer en je kunt koffie en thee nuttigen. En dat is een heel, heel plezierig iets. En er zijn mensen, ik zeg, je moet ervoor voelen. Als mensen zeggen, kan, kan er getrouwd worden bij jullie? Ja, maar kom eerst eens even kijken. Mensen zeggen, wat kost het? Ik zeg, kom eerst maar even kijken. En er zijn mensen bij je die zeggen, dit vind ik niks. En Ant die, die spreekt het wel aan, dus je, je moet het willen. Ja, nou oké, okay, maar dat is nogmaals: het huwen bij ons, dat is financieel geen vetpot. Ik denk dat we in de afgelopen drie jaar, vooruit, ik denk dat we ongeveer vijf, zes huwelijken gesloten hebben. Hartstikke leuk, heel erg gezellig. Maar dan denk ik: van, hoe gaan we nu verder? Met het maar... bedrijfsleven zaken doen. Hoe kunnen wij nou een win-win situatie voor elkaar. Ik bedoel, ik ben weggegaan de afgelopen zaterdag naar die workshop en. Ik had het voor mezelf nog steeds niet helder. Hoor. Zo van, hoe, kan ik, hoe kunnen we als Heem nou een win-win situatie creëren met, met het bedrijfsleven? Nou, ik wel. Ik was geïnspireerd. Nou. Want ik kwam dus, uh, ja, ik zat dan nu namens het atelier 78. En toen vertelde iemand uit het bedrijfsleven dat bijvoorbeeld bedrijven best behoefte hadden aan zeker nieuwe gebouwen Om mooie schilderijen, mooie kunst. Nou, er worden bij ons hele mooie dingen gemaakt. En toen denk ik, daar heb ik nog nooit bij stilgestaan. Dat dat inderdaad, we hangen dan wel eens in zorgcentra en zo. En, en, en wel in, in, maar dat ook bedrijven wel eens uh, een mooie, dat we daar eens een mooie collectie zou kunnen aanbieden. Daar sta je niet bij stil. Ja. Of dat je ook inderdaad. Uh, uh, ja, wij werden wel op ideeën gebracht. van Nou, we hebben het opgeschreven en we gaan het ook echt bespreken. Dat, wat dat betreft is het leerzaam. En dat je inderdaad een knop moet omdraaien: van, wat, wat, wat kan jij doen? Wat kan jouw ja. vereniging doen? Maar uh, misschien is het goed, uh, Bernard... dat je ook voor, je, uh, voor uh, de heemkundekring in de, in de raad houdt. Er komt nog een vervolg. Hè? Dus de, de, uh, in het najaar wordt door Contour ja. een, de, een cursus verzorgd. Uh, ja. En dan gaat het niet over samenwerking met het bedrijfsleven... maar dan gaat het over het werven. Ja. Uh, van gelden bij dat fondsen. Is, uh, daar is een Sesam dat is een sesamacademie, dat is van van der Leyen. Die ja. ook uh, inderdaad ja. al eventjes dus, uh, zeg maar, uh, wat, wat de aandacht voor vroeg. Maar vandaag zou, ja. naar mijn gevoel, uh, uh, uh, jouw club uh, meer kansen hebben. Dus bij, bij bepaalde fondsen yeah, zouden jullie uh, uh, uh, wel aan de bak kunnen komen. Ja. Bijvoorbeeld het uh, ja. Ik weet wat van uh, het Oranje Fonds of. Uh, ja. nou, nou weet ik wat, ja. er ja. ja. zijn talloze fondsen. Wij zetten zelf te overwegen als stichting om te kijken of wij. Niet, uh, dat zal niet meer lukken voor uh, september. Ja. Want er, er bestaat werk zo'n dikke gids van fondsen. Nou, dat is werkelijk een jukkel. En dus, uiteindelijk is die... Zo, ja, er is geen begin eraan. dan zo zeggen we. Zo, ja. Misschien moeten wij eens een keertje uh, samen met een school. Een, een, een hbo's kijken van zouden die niet kunnen al meer ja. ja. ja. toegankelijk kunnen betreft. maken ja. maar ik wil, ik wil nog even terug als je het goed naar die win situatie, want in het, in het artikel voor voorbelang stond als voorbeeld uh, die tafeltennisvereniging, die bestaat 50 jaar en die gaan het vieren nou het is geen vetpot, dus we uh, nou, zullen toch het, het feest de enige luister bijzetten zetten en kloppen aan bij een lokaal bedrijf, en dan zegt dat bedrijf prima wij komen over de brug Mits jullie zeg maar iets gaan doen en dat wordt dan een voorstel om een groep kinderen die motorisch wat zwakker zijn gedurende drie maanden tafeltennisles te geven in het kader van buitenschoolse opvang. En dan denk je, wat wordt dan dat bedrijf er beter van? De kinderen, zijn, uh, wat is dan, is, is dan de win-win-situatie? Nou, het, het bedrijf krijgt een beter imago, die hoffelt Aha. zijn bedrijfsnaam uh, zijn, zijn aan een goed doel, aan een doelgroep die uh, uh, ja, minder uh, bedeeld is, in ja. dit geval uh, dus ja. verstandelijk, uh, of lichamelijk nee, motorisch. En, uh, maar, even, is, het, maar sla je dan niet door, maar kijk eens wat wij voor goed werk verrichten, wij geven extra geld om, is het nou niet, ik denk soms zelfs, het lijkt wel een beetje missionariswerk, liefdewerk, oud papier noemden wij dat vroeger, nee, niet ieder geval, nou wat nee, spreek me tegen, juiste, dus uh, overtuig me dat het ik het, het uh, mens en milieu, het, het mensvriendelijk ondernemen, het, het, ja. het, het verantwoord ondernemen, dat is ja. juist bij bedrijven, ja. juist ja. heel erg, uh, wordt dat heel erg belangrijk. Maar het personeel wil heel graag werken bij een bedrijf wat ja. dat iets doet voor goede doelen. Ja. Ja. Dat is algemeen ja, ja. Al, al, ja, al bekend. Voor uh, people, planet en profit. Je krijgt er een goed imago mee. Want niks is zo funest voor een bedrijf als een slecht imago. Zeker imago ja. dat slecht voor mensen ja, is. Ja. Ik ken een notaris en een advocatenkantoor. En daar gingen die mensen stonden erop van dat ze dus één keer per jaar in plaats van het bekende uitje, dat ze dan gewoon een dag iets deden wat maatschappelijk nuttig was. Hoezo? Ja, ja. ja. En, dus uh, geen uitje, maar gewoon echt iets doen voor ja, oh, een ander. Ik had alleen een vraag. Uh, sorry, ja, sorry, onderbreek. Voor contour, want het, ver het verraste mij dat jullie er mee georganiseerd hadden. Heeft dat te maken dat jullie nu natuurlijk ook voor vrijwilligerswerk, werken? Uh, voor bent voor vrijwilligers werken, Of is dat als ondersteuning voor vrijwilligers? Ja. Hoe moet ik dat zien? Contour heeft de opdracht in de gemeente om het vrijwilligerswerk te ondersteunen ja. en uh, onder andere de, de deskundigheidsbevordering zoals we dat noemen okay. en, uh, en ja, het aanbieden van know-how van hoe doe je dingen dat hoort tot onze competentie okay. en uh, ja, daarvan is het werven van financiering er, er een van. En uh, ja, bij deze ook een oproep voor mensen die, uh, die in het vrijwilligerswerk zitten... en uh, graag een cursus aangeboden willen hebben... dan horen wij graag wat de behoefte is. Want bij voldoende animo gaat Contour die cursus uh, organiseren. Nou, ik weet ja. wel een paar cursussen. Maar welkom. Deze heb ik, uh, dat voorbeeld wat jij uh, memoreert uit Belang, die heb ik dus dat was een fictief voorbeeld, hè? Ja, ja. Uh, maar ik zal... Heb je een praktijk echt een praktijkvoorbeeld? Ik zal recent. een voorbeeld geven uit uh, recent uit, de, uit Utrecht. Yeah. Uh, daar was een groot koor, een voorraadstand koor van hoge kwaliteit. Die uh, ook iets hadden van zo'n beetje een, uh, van een feest. En dan wilden ze, nou, er kwamen gewoon geldtekort. En die zijn aangekloppen bij een bedrijf. En uh, daar de, de, de directie die had iets met, ja, met cultuur. En die hebben toen gezegd, nou oké, okay, wij willen. Uh, uh, wel uh, financieel over de brug komen, maar wij wilden wel een tegenprestatie. Ja. En na nou lang, nou wat lange gesprekken bleek dat van de, de, de deal was: jullie gaan optreden in de, de weken rondom Kerstmis tot aan, Oud, uh, tot aan nieuwjaar in een, een paar mooie musea in Utrecht. En dan moet je pas kijken van wat win-win situatie, dus van wie, wie er allemaal mee geholpen waren. Ja. En dat was toch ook weer vanuit de gedrevenheid van zo'n leiding van zo'n bedrijf ja. om iets te doen waar personeel niet ja. ja. dat? Ik zeg van, ja, daar zijn we een beetje trots op. Ja. Het wordt trots, dus misschien op zijn plek. Ja, maar ja. het was ook bedoeld om te denken in andere dingen dan geld. Daarom ja. waren we niet zo blij ja. met die uh, slogan ja, vond... van Brabants Dagblad. Krijg je les in geld. Het was ook les ja. in bijvoorbeeld materialen uitwisselen. Ja. Dus er, staat, er zat ook een prachtige syllabus bij, een goede sheet, workshop, goede zaken, informatiemap. Uh, heel goed zit hij in elkaar een betere benadering voor hen is om geld uit het hoofd te zetten en op zoek te gaan naar de kern van hun werk de kracht van de activiteiten de uitdaging om een organisatie op te bouwen en de strategisch te managen maar dan aan de andere kant staat erbij wordt er ook straks in het najaar een cursus gegeven om wel wat grotere geld te komen via die fondsen ik bedoel je kunt niet zonder geld Lucie, we kunnen niet zonder geld nee Nee, nee, dat klopt. Ook maar... jij met jouw club, je kunt het niet nee, zonder. dat hebben geld Het zal, het zal je van wordt nu wel moeten gedwongen. Komen. Je wordt nu wel gedwongen om en heel kritisch te kijken naar de financiering van je eigen organisatie. En ook inderdaad gewoon naar je sterke kanten te kijken van je vereniging. En dat verder uit te buiten. Wat ik ook heel leuk vond is dat je kennis maakt met mensen uit het bedrijfsleven. Want die denken anders. Je denkt toch als, uh, vrij, als vrijwilliger in een, in, in een vereniging heb je toch een bepaalde... Ja, ik wil niet zeggen kokervisie. Maar je denkt altijd vanuit één kant. En nou spreek je mensen die vanuit een hele andere kant uh, benaderen. Dat op zich is al heel erg... Uh, het is best interessant om... Uh, als uh, vrijwilliger van een vereniging. is ze spreken met iemand die commercieel is. Want ik, ja. ik ben bijvoorbeeld niet commercieel. Sommige dingen zou ik echt niet opkomen. En zo iemand die kan jou uh, maar inspireren. Die, als het niet om geld gaat. Ja. Uh, uh, uh, wij gaan binnenkort hopelijk de, de, het bestuur van de EHBO-Gorle mm -hmm. helpen. Uh, om een uh, communicatieplan te ontwikkelen. Oh. Wie, wie is wij? Wie? De Stichting wie? Gezondheid en Welzijn. Ja? Ja, Om nou, uh, een communicatieband te ontwikkelen. Zeg maar, wat, wat zijn onze doelgroepen? Hoe kunnen wij uh, al die doelgroepen benaderen? En de aanleiding was heel simpel. Van dat twee jaar geleden. Ik heb jou nou, Eindelijk weinig mensen op de been kon brengen. Om die cursus reanimeren, uh, te reanimeren, uh, zeg maar, te bemensen. Oh. Nou, dan we van... bijvoorbeeld, daar heb ik ook gezegd, nou, uh, zou, in overleg met het bestuur, zou het dan ook dienstig zijn dat we speciaals kijken naar jeugdige mensen. Hè, van, hè, van, uh, dus je wil gewoon meer actieve EHBO'ers uh, ja. krijgen. Dus um, ja. die, die gediplomeerd en wel uh, goed aan de bak kunnen. En liefst ook jonge mensen. Nou, ja, ja. Nou, daar, als wij daarmee, uh, met zo'n communicatieplan, dat gaan we zelf niet maken Natuurlijk. Hè, nee. want, uh, dat, uh, maar zij hebben als club wat moeite om de mensen te bereiken. Ja. Zover, uh, ja. Dus jullie gaan ze helpen om dat op een wat makkelijker manier voor elkaar te krijgen. Wij, wij gaan deze week, uh, de, denk ik, uh, dat zaakje aftimmeren bij Fontys uh, Eindhoven. Daar zit een afdeling communicatie die dat Frans uh, kan gaan doen. En dan betalen wij dat. Tja. Marleen, ik even terug naar die cursus in het najaar. Uh, die wordt dus gegeven door uh, Frans van der Lee. Die is adviseur van de Sesam Academie. Um, wanneer gaat het gebeuren, denk je? Wanneer het najaar? Uh, we hebben een uh, 18 september, is er een cursus. Ja. Daar is uh, vrijdag of zaterdag al volop voor ingetekend, dus die is al vol. Ja, die is al vol? Ja. Dus de tweede die is 25 september, dus de dinsdag daarop. En daar hebben we vijf aanmeldingen voor, dus daar kunnen nog uh, 15 mensen... Uh, zich aanmelden. Ik, ik, ik kan het niet laden, Lucie, maar het is toch een keurig, hij is al vol, dus mensen gaan dan leren, hoe dat ze gemakkelijk om behoorlijk wat geld kunnen komen. Nou, zeg, nou, ik het, nou zeg het expres een beetje... Het is niet gemakkelijk. Niet, een beetje onaardig, maar, maar, ja. maar hij zit ik denk, ja, hij zit terecht natuurlijk vol. Maar... Ja, wat je daar gaat leren is uh, ja, hoe, hoe, hoe je financiering uh, sowieso kunt realiseren. Er zijn een aantal, ja eigenlijk vier mogelijkheden. Dus gewoon de eigen inbreng vanuit leden, donateurs en uh, door een evenement te organiseren. Maar vooral wat heel veel aandacht gaat krijgen is het aanspreken van fondsen. Ja. En dan zal je toch eerst je eigen organisatie moeten. Tegen licht moeten houden van heb je ja. een visie, heb je een missie, ja. heb je een plan? Daar ben ik met je eens. En ja. ook het fonds ja. wat je wil gaan aanspreken, moet je ook ja. in gaan verdiepen. Van past jouw uh, ja. Ja. Ja. subsidieaanvraag of jouw fonds aanvraag ja. bij de missie. Maar er zijn zo onvoorstelbaar veel fondsen dat je. Ergens altijd wel een keer een uh, prijs hebt, denk ik. Ja. Er is zelfs een boekwerk verschenen, uh, minstens 10 centimeter dik, waar al die fondsen in vermeld staan. Ja, moet... Dus duik daar goed in, uh, zet je eigen organisatie goed neer en succes is bijna verzekerd. zou ik zeggen. Zeker. Ik kijk even naar onze techneut, we hebben nog een minuut. Oh, dan moeten we gaan afsluiten. Zo snel gaat een uur, mensen. Maar Bernard, ik in mijn, in mijn stichting heb ik een klein fondsje als je ziet van het uh, ja, hoe vaak hoe knollig dat vaak gaat zo van iemand die de punt van de tafel van nog net niet op de uh, achterkant van het bierviltje ja. een, een een verzoekje schrijft en zo van ja we hebben geen geld en wilt u ons helpen ja uh, ja, ja. Uh, ja, je moet toch wel iets ja, meer ja, ja. investeren. Ja, ja. ja, ja. Oké, okay, mensen, ik ga afsluiten. Het is, uh, dit was uh, Golse Kringen. We bedanken onze gasten uiteraard Marco Maas, Pieter van Harberde en Marleen van Es. En ik uh, zou het tegen onze luisteraars zeggen. Graag tot volgende week. Bedankt.